De daders zouden uit het noordwesten komen waar de Oeigoeren zitten. Dat zijn Chinese moslims die strijden voor hun eigen staat. Meer dan tien gemaskerde mannen in zwarte kleding... vielen gisteren mensen aan in de hal van het treinstation van Kunming. Daarbij kwamen 29 mensen om het leven en raakten zeker 130 mensen gewond. Van de daders zijn er vijf doodgeschoten, naar de andere wordt nog gezocht.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 Een hele goede nacht. De komende twee uur vlieg ik de wereld met je over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur vannacht gaan we naar Spanje, China en Brazilië. Dan gaan we het hebben over de post in die landen. En we gaan het hebben over wat in die landen complimenten en wat beledigingen zijn. Maar eerst ga ik naar Qatar, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Ik had uh, namelijk gisteren een discussie met mijn uh, broer Roel. Die is uh, zes jaar jonger dan ik. En ik zei tegen hem dat de Simpsons op tv vroeger altijd in het Nederlands waren... Maar volgens hem uh, ja, zijn die altijd in het Amerikaans geweest met ondertitels. En ik dacht, nee, ik heb dat vroeger echt in het Nederlands gezien. Dus ik heb een uur lang lopen zoeken op internet naar bewijs. En uiteindelijk las ik ergens dat inderdaad... de eerste seizoenen werden nagesynchroniseerd. Maar ik heb daar helaas geen beeldmateriaal meer van gevonden. Maar toen dacht ik wel... Ja, wat zijn in het buitenland nou eigenlijk de cartoons die iedereen kijkt als ze klein zijn? Zijn dat dezelfde als bij ons? En worden die ook nagesynchroniseerd of niet? Nou, dat gaan we straks horen van onze correspondenten. En we gaan praten over werkloosheid. De Nederlandse economie schijnt weer wat aan te trekken. En de werkloosheid in Nederland is minder hard gestegen dan verwacht. Dit jaar zou 8% van de beroepsbevolking werkloos zijn. Maar dat wordt ietsjes minder. Dat wordt 0,6% minder. Dus 7,4%. Een klein meevallertje. Maar ja, volgens mij is de werkloosheid overal en is ook in het buitenland nog steeds wel fors. Althans, dat ga ik uh, ja, horen en vragen aan uh, onze correspondenten Bertus Bouwman. Uh, in Berlijn zit hij. Uh, ik ga het vragen aan Marieke Koets, die zit in Sydney. Jonathan Hulst, die zit in Qatar. En onze laatste verslaggever is Raymond Kranenburg, die zit in de Verenigde Staten. Ga maar eens even checken of ze allemaal wakker zijn. Te beginnen met Bertus Bouwman in Berlijn. Goedenacht. Goedenacht. Hé, hey, iedereen heeft bij jullie de lente in zijn bol, hè? Ja, het is ongelooflijk. Het is uh, ongeveer een week geleden... ...die um, het hier lekker weer geworden. En uh, ja, iedereen die, die, die ineens uh, helemaal in de lente stemming. Iedereen is vrolijk. Zelfs de meest kast kassiers... ...die zag je <laughs> vriendelijk tegemoet. Dus uh, nou, voor mij mag het wel blijven zo. En hoe uitzicht dat bij jou, Bertus? Die lente? <laughs> nou ja, ik, ik ben zelf sowieso altijd wel vrolijk, hoor. Maar... Uh, wat je gewoon ziet, en de, daar word ik dan weer extra vrolijk uh, uh, van. Tegenover mijn kantoor, dus het zit een soort parkje. Dat loopt een beetje zo tegen de berg op. En daar zijn gewoon allemaal mensen lekker. De kinderen zijn aan het spelen. En uh, mensen zijn gewoon bijna aan het gewoon, ze, gaan, ja, ze kopen een broodje ergens en gaan gewoon daar op het gras zitten, dat lunchen. dus ja, Het is 10 graden, maar toch, uh, iedereen doet net alsof het al een hartje zomer is. Lekker, maar jij loopt dus niet uh, verliefd door de straten heen met vlinders? Nee, nee, nee, nee. Ik moet ook gewoon hard werken, dus uh, ik maak zelf niet heel veel van mee. Maar bijvoorbeeld, uh, vorige week, uh, ja, vorig weekend was dat. Toen ging ik even naar de Rommelmarkt, en dat is buiten, Mauerpark, heel bekend. En uh, het was zo lekker weer. Dan ging ik even uit de zon zitten in een strandstoel met een biertje erbij. Nou, echt, uh, het was alsof het bijna zomer was. Bertus, het klinkt heerlijk. Blijf hangen, we gaan zo meteen met je praten over cartoons. Ga ik eerst checken of Marike Koets in Sydney in Australië ook wakker is. nacht. Goedemorgen, ook wakker. Hey, eindelijk voor jou Mardi Gras. Ja, ja, ik dacht eigenlijk dat het een maand geleden al was, maar dat was dus niet. Maar dit weekend was het inderdaad, Mardi Gras. Wat uh, helemaal niks met uh, het echte vette dinsdag of carnaval te maken heeft. Maar um, één grote optocht voor uh, homo's, lesbiennes, transseksuelen en... Uh, alles wat zeg maar niet heteroseksueel is. Maar je, je bent vooral toeschouwer dus geweest? Of heb je ook nog meegedaan? Nee, nee, nee, ik, ik ben toeschouwer. Ik, ik, ik, ik god, eens weet niet hoe je zo'n vrouwenwagen uh, moet komen. Dat heuskend, hoor. Maar uh, nee, ik ben uh, vooral toeschouwer geweest. Maar, maar dus, dat is uh, toch... De, bij, bij dat mardi Kraan moet je toch je borsten laten zien? Of niet? Dat is wat ik er altijd uh, van heb ja, gekregen. Ja, ja, misschien. <laughs> Missch uh, uh, dat doen ze wel. Ik hoef dat niet te doen, gelukkig. Maar... Uh, uh, nee, ja, hier is het gewoon een optocht echt voor um, de, de, de, de uh, homo's, lesbiennes in, in, in de stad. En een uh, beetje ja, um, awareness kweken, zeg maar, of uh, creëren, nog meer. Dus ja, um, yeah, dat, dat is dus een, een, een, leuk, een leuk feestje, daar niet van. Nou, dat maar is... um, ik hoef gelukkig uh, ni niets te laten zien, dat scheelt. <laughs> dat zal ze mee. Marike, blijf hangen. We praten zo meteen met jou Ach, ja. verder ook. Ga ik naar Jonathan Huls, die zit in Qatar. nacht. Ja, nacht, hè, Rusie. Ja, met mij goed, met jou ook. Je moeder was op bezoek, hoorde ik. Ja. ja, dat klopt, nog steeds. Die ligt lekker te slapen. <lacht> of misschien luistert ze mee, ik weet het niet. Oh, die heb je even een paar wijntjes eh, gegeven en die is onder zeil nu. Uh, ja, dat dus heb ik inderdaad gedaan. Ja. Maar heb je verder nog wat gezelligs gedaan met je moeder? Ja, we hebben gezeild vandaag. Het is echt geweldig weer. En gezeild, hè? Echt, uh, mooie... Ja, goede wind. Met een katamaran. En, ja, dat was spannend. En kon zij ook zeilen of heb jij alles moeten doen? Ik moest alles doen. En het was wel even hard werken. Het was nou, vier. Het uh, was leuk. Nou, ga je morgen je moeder zeilen leren? Uh, <laughs> ja. Jonathan Huls in Qatar. Laten we zo meteen ook met jou over cartoons en over werkloosheid. Maar als laatste even checken of ook Raymond Kranenburg uh, wakker is. Die zit in de Verenigde Staten in Californië. nacht. Ja, goedemiddag. Ik ben wakker. Hey, jij gaat uh, met je vrouw op avontuur dicht bij huis de laatste tijd, heb ik begrepen. Waar, waar ben je afgelopen week geweest? Um, ja, we, we hebben besloten om wat meer dingen hier in de omgeving uh, te gaan bekijken. Um, en uh, we, we gaan morgen gaan we naar uh, de, wat is het, de vuurtoren hier in Evela uh, Beach. Um, en dat is nu een museum en dat was vroeger... Uh, was dat een, een smokkelaarsparadijs, zeg maar. En de, de vuurtoren bleek daar erg belangrijk voor te zijn. Dus dat gaan we morgen eens even bekijken. Want wat, wa, want, wat, wat werd er dan allemaal in die vuurtoren opgeslagen? Nou, in de, de vuurtoren was het voornamelijk belangrijk... zodat de smokkelaars makkelijk ja, naar dat... het strand konden... Ja, het om maar... de spullen af te leveren. Ja, maar om wat voor spullen ging dat? ja voornamelijk drank, sigaretten en uh, dingen die uh, ja, smokkelden in de uh, 18e, in de, de 19e eeuw. Nou ja. Dus gaan jullie ook nog even naar bezoek. Kijken of nog eens een schat op het strand ligt. Um, ja, ik neem mijn metaaldetector mee. mee. Top. Remon, hey, we, we spreken zo meteen uh, met jou verder ook. We gaan eerst een plaatje draaien van uh, Shakira. Underneath Your Clothes.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 Uit het land dat grenst aan Venezuela, Peru, Ecuador en Panama. Je hoorde Shakira uit Colombia. Radio 1 BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan luisteren naar een fragment van de Fabeltjeskrant. Voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Ja, ik zeg wel een fragment, maar dit is natuurlijk de tune van uh, de bekendste jeugdserie uit Nederland, de Fabeltjeskrant. We gaan het uh, hebben over tekenfilms. Iedereen is ermee op opgegroeid of uh, kijkt ze stiekem misschien nog steeds wel. Toen ik zelf kind was, ging ik met mijn vader, uh, of ging ik altijd met mijn ouders uh, in de herfstvakantie naar Duitsland. En daar keek ik altijd op de Duitse televisie dit samen met mijn vader. die zit in Berlijn. Uh, das Sand Mansion is dit. Dat was iets heel groots in Duitsland, hè? Ja, zeker. Uh, uh, vooral Oost-Duitsland. Daar, daar werd het gemaakt. Uh, ik geloof zelfs van 1957 en toppen met 2003 zelfs is het gewoon uitgezonden. En uh, je ziet het nog overal. In, in alle toeristenwinkeltjes kun je gewoon bijvoorbeeld kaarten kopen of, of poppetjes. Of... En ik heb uh, uh, horen vertellen van uh, vrienden van mij die indoctrineren hun kinderen er ook gewoon mee. Het, is, het mag dan misschien niet meer op tv zijn... maar ze kopen gewoon dvd's... en uh, zeggen die kinderen van... nou hup, ga maar kijken, dit is leuk. Dit hebben papa en mama vroeger ook gekeken. Ja, ja want even voor de mensen die het niet, niet kennen... waar ging het ook alweer over? Ja, nou, het is, het is allemaal heel braafjes. Uh, vergelijkbaar met de uh, foutjeskrant. Uh, allemaal ja, een beetje wo uh, woordeloze... Um, tafereeltjes met wat liedjes. En het Eigenlijk bedoeld gewoon om de kinderen een beetje in slaap te krijgen. Ja, want dat zandmansje, dat, dat, dat was een, een soort klaasvaak eigenlijk, toch? Ja, precies. Een zandmannetje die uh, zand in de ogen kwam strooien van de kinderen. En het is opgenomen in een op een bijzondere locatie. Ja, absoluut. Uh, midden in Berlijn. Uh, het gebouw bestaat niet meer. Dus, uh, misschien, uh, ben je wel eens in Berlijn geweest? Ja. ja. Uh, de Berliner Dom is wel heel bekend, hè? De grote kerk. Daar tegenover stond een groot uh, uh, paleis waar eigenlijk de, de regering van uh, Oost-Duitsland in zat. De Palast der Republiek. Daar werd het opgenomen. Dat kon gewoon. In een parlementsgebouw kon gewoon zo'n zo serie worden opgenomen. Ja, nou, dat was, uh, hoort het bij het ideaal van de DDR. Hè? Alles moest gelijk. Uh, iedereen gelijkheid. Uh, dus zelfs in dat uh, parlementsgebouw, daar was ook een, een eitkoopboer... Er was een, een bowlingbaan. Um, je, je kon daar bellen. Er waren daar telefoons. Dat was toen heel uh, bijzonder. Ja. En uh, gewoon dat soort dingen waren, werden daar allemaal gehouden. Hey, en Jij hebt afgelopen week aan je collega's gevraagd... welke tekenfilms er vroeger allemaal uh, hip waren. Welke tekenfilms iedereen uh, keek. Dan werd onder andere dat Zandmanje genoemd. Maar wat werd er allemaal nog ja. meer genoemd? Nou joh. <laughs> ze werden echt helemaal... Uh, <laughs> ze smolten gewoon bijna weg... Uh, ik kwam echt gewoon een lijst van twintig uh, namen. Maar ik heb een beetje gekeken, want heel veel Nederlanders, die zijn met name Oost-Nederland, die konden gewoon de Duitse zenders uh, ontvangen. En dus die hebben er ook wel een paar meegekregen. Via de antenne? Dus je, uh, die zenden uh, met die mouse, met mouse, moet ik zeggen. Ken je die? Nee, ken ik niet. Oké, okay, nou ja. Zelfs mij zei je wat. Um, dus volgens mij uh, hebben heel veel Nederlanders die ook wel meegekregen. En een, oh. andere, dat was een ja, ja mijn, mijn uh, regisseur die, die googelt het even. Ik, ik ken, als ik de plaatjes zie, weet ik het weer. Dat is heel lang geleden, een muisje is het. Een muisje en een olifantje en een molletje. Uh, ja, het is allemaal heel zoet en braaf. Maar S heel veel uh, mensen hebben dat wel meegekregen. Het duurde ook vaak maar tien minuten en dan was het weer voorbij. Sendung mit en Maus. Ja. En wat was er nog meer uh, vroeger? Nou, dat is uh, Meister Ede en zijn Pumukkel. Klinkt heel uh, in interessant. Ja wat het betekent dat? Eigenlijk... Nou, het gaat over nou, uh, meneer Eder en zijn en een soort uh, kebautje API. En het was gewoon een normale uh, film. Dus uh, echt gefilmd. Maar die kabouten, die was erin getekend. Dus het was een soort crossover tussen tekenfilm en echte film. En uh, ja, die beleefde allerlei avonturen. Deze, die beide die je noemt, zijn dat al, allebei oude DDR-producties, of niet? Nee, nee, nee. Dat is. Uh, uh, Alleen Sand Mansion. dat was echt BDR... en de rest was wel best Duitsland. Oh ja, je hoort het ook aan die tune hè, van dat Sand Het klinkt heel... Uh, <laughs> heel be, be, be, be, een beetje communistisch. Heel degelijk. Nou ja, maar er is nu een dj... die heeft daar weer een... Uh, dat remix. en uh, dat... Uh, hoor je nu overal in de, in de clubs hier. Ah, dus het leeft echt nog heel erg, hè? Is... Ja, iedereen kent het. Ja, maar dat is echt wel de grootste... Hè? want je hebt nu twee anderen genoemd, maar... is, is, is er nog één die we absoluut... Uh, moeten kennen... Uh, misschien uh, Biene, Maya, dus Maya erbij. Dus dat, uh, ja. Ik, uh, ik kan er nog wel zo'n hele lijst opnoemen, maar die ken nee. ik niet meer. Nee, en wat is jouw persoonlijke favoriet? Dat vind ik nog wel even interessant. Nou, die heb ik eigenlijk niet, maar ik vind die standman wel heel grappig eruit zien. Ja. Uh, dit ziet er gewoon heel. Uh, ja, net als de fabeltjeskrant. Zo ziet het er een beetje uit. Ik vind dat wel grappig. intro. Ja. Wel retro. Hey, alle films worden bij jullie volgens mij nagesynchroniseerd, hè? Is dat bij tekenfilms ook zo? Ja, absoluut dan. Helemaal. Uh, sowieso. Ik bedoel, je, je kijkt niet uh, naar de, de uh, hoe load of the rings, maar de herderingen en zo, dat soort dingen, omgaan. Ja, dat, dat, dat, dat trek ik niet zo. Dus ik ga altijd naar hele kleine bioscopies als ik een film wil zien, want daar wordt nog gewoon met ondertitel uh, ja. vertoond. Maar, maar ook... Nou, Duitsers, dat is heel normaal. En Amerikaanse series en zo, zoals South Park en uh, The Simpsons, wordt ook allemaal nagesynchroniseerd. Alles in het Duits. Als uh, hier een grote première is, hier in Berlijn, dan uh, komt kom misschien niet Leonardo DiCaprio, maar zijn stemacteur, die loopt over de rode lopen. Oh ja. hey, en, en, en we hebben het even, even allemaal oude, oude uh, tekenfilms gehad. Wat, wat is op dit moment populair bij kinderen? <laughs> Dat vroeg ik aan, aan die uh, collega's van mij en die werden allemaal een beetje boos en... Uh, ja, die uh, zijn uit Amerika, uit Japan. Nou ja, dat uh, was allemaal maar niet. Allemaal geïmporteerd. Nou, ik, ik, heb, ik heb een duidelijk beeld. Dus als Leonardo DiCaprio uh, uh, morgen een prijs wint... dan gaat hij bij jullie eigenlijk naar de stemacteur. <laughs> ja, misschien wel, ja. Bertus Bauman in Berlijn. Dankjewel en uh, ik spreek je zo weer verder. Oké, okay, ik nu, nu naar Marie Koets. Die uh, woont in Sydney met haar vriend... En zij is manager marketing en communications... bij de Prostate Cancer Foundation van Australië. En hey Marike, bananen in pyjama's, dat heb ik vroeger wel vaak gezien. Ja. Dat komt bij jullie vandaan, hè? Ja, ja. Uit bananen in pyjama's. Uit, ja, dus zo klein, klein voor bananen in, in Zo, zo ja. heet het bij jullie bij het is en synchroniseren te houden, ja. ja dat, is heel, dat is heel makkelijk in dit geval. Maar eh, eh, eh, eh, voor de mensen die dat niet kennen, waar gaat het ook weer over? Die, wat doen die bananen allemaal? Oh, Jesus. Dat is heel erg. Ik ken het alleen van de tekening. Ik heb het zelf niet zoveel gezien. Maar ja, zullen ze, ze, ze zijn avonturen beleven? Ik weet niet, het zijn twee bananen in, nou ja, je raadt het, in de streepjes pyjama. Ja. En... Uh... Ja, oh. dus, over oh, wat erg. Ik zou het echt niet weten. Ik kijk het nooit. Nou, dat geeft niet verder. We, hebben... we, dus we hebben wel een fragmentje klaarstaan. kun je het vertalen, Marika? Ja, ik hoor een, uh, een, een teddy bear, hoor ik en uh, pajamas in, bananen in pyjama's. Hoor ik hoorde het, maar kon het niet zo heel direct. Ik was niet heel erg het opletten met de tekst, sorry. Dat geeft niet. Hebben jullie een grote tekenfilm- en animatiefilm-industrie in Australië eigenlijk? Uh, nee, het komt wel. Uh, het komt vooral uit, um, uh, uit Groot-Brittannië en uit Amerika en uit uh, Azië. Ik, uh, ik weet niet of jij er ooit van hebt gehoord, de Samurai Pizza Cats. Ja, wel van gehoord, maar dat is, gehoord, maar dat van is wel gehoord. van na mijn tijd. Oh, echt? Uh, nou, Nick was er helemaal. Die zei, oh jee, nee, de Samurai, Samurai Pizza Cat. En doe oh. ik like een het toontje en de hele rambam. Hoe oud is hij? Maar, um, um, oh, deer daar gaan we al. 32. Ja, ik ben 29, dus dat, dat zou, ik, zou ik ook moeten kennen. Ja, die... Uh, waar, ja, goed, dus... De, waar, waar, waar gaat het over? Gaat, het zijn uh, katten. En die uh, beleven avonturen en die vechten het kwaad. En dan, geloof ik, als ze samenkomen, het zijn, ze hebben allemaal een soort robottenpakje aan. En als ze samenkomen, vormen ze één grote kat. Die dan dus nog sterker is natuurlijk tegen het kwaad. Nou oh ja, ik zie hier wat plaatjes voor me. Dat. Ondertussen heeft Google, nou, ik heb, wat, ik heb wat in te halen, zie ik. <laughs> <laughs> ja, maar, je... maar goed, dat, dat, dat keek hij dan. Maar dat was eigenlijk een van de weinigen die ik niet kende... Um, want voor de rest, toen we het erover hadden van wat, wat keek jij en wat keek ik, zeg maar, toen kwamen echt dezelfde dingen naar voren. Dus uh, weet je, um, de, de, de Teenage Mutant Ninja Turtles en ja, ja, ja. de gadget Gadgets. Ja. En, uh, Hebben we hier ook en, allemaal en, gehad. En maar, maar wat is dan typisch, ja. typisch Australisch? Nou, ja, dat heb ik dus niet, iets typisch Australisch. Nee, oh, zo, nee. zeg ik nou. Ja, uh, niet in die zin, maar wel voor echt voor kleine, kleine kindjes. Dan heb je de um, Koala Brothers. En, nou, dat, dat kennen we uh, in Nederland ook. Uh, ja, nou, dat is dus ook uit Australië. En um, Blinky Bill, dat is ook een koala. Dat ken ik die, ook. Um, oh ja, ik ken dat allemaal helemaal niet. Ik heb het pas hier gezien. Ja, mijn jongste broertje heeft dat gekeken. Ben je gekeken. enorm dat... ontwikkeld op dat, op dat gebied? Ja, ik, dat is helemaal niet. ik eh, moet het allemaal ah. kijken natuurlijk. <laughs> Want je <laughs> weet nooit of we het er ineens op Radio 1 over gaan hebben. En Skippy? Nou, dat is wel waar. Ja, Skippy natuurlijk ook, maar dat is geen tekenfilm. Nee, dat is... Nee, maar we, we, we worden even... We waren ook al van... De banaan in pyjama's is natuurlijk eigenlijk ook geen tekenfilm. Dus er waren al een beetje... Nee, van... dat is ook wel waar. <laughs> nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, Skippy inderdaad. En, en Slipper... Maar dat kan volgens mij niet echterhuis. Maar Skippy wel. Dat is overgrap. En de Pripy Hier uh... Kunnen we alles wel noemen? Ja. Dat <laughs> vond ik ook heel leuk. Pripy <laughs> Wat is jouw eigen favoriet? <laughs> nou, dat waren twee meisjes. Ik weet nog god niet hoe het heet. Maar het waren twee meisjes. Volgens mij als Vlaams. Twee meisjes. Die, um, uh, die waren het wel getekend. En dan elke aflevering gingen ze iets bakken. En dan uh, meestal deden ze het zelf. En één... Taart of apel? Kwam de moeder of de... Wat zeg je, pardon? Nee, nee. Dat is het niet. Nee. Ik noem een heel ander programma. Oh, maar twee ging meisjes, gingen iets bakken? Ja, die gingen elke aflevering dan iets bakken. En dan kwam er dus uit. Dan had je ook nog een recept erbij en zo. En ze stap voor stap. En dat vond ik wel heel erg leuk om te kijken. Dat dat dat, is dat iets voor kinderen of voor, helpen, of voor of huisvrouwen? <laughs> nou, misschien wel beide, het maar ik keek als kind. Ik denk niet dat ik ooit huisvrouw word. <laughs> dat was helemaal de doelgroep nu. Goed, uh, Marike, we gaan zo meteen met ja. je doorpraten. Dan gaan we gaan het hebben over werkloosheid. Marie Koets, ja, in Australië. Goed. Ga ik naar uh, Jonathan uh, Huls. En uh, daar hebben we ook even een uh, fragmentje bij. Come with me tonight. Let's go to far off places. And search for treasure. Jonathan, in Qatar. Hier ga je helemaal op los, hè? Ja, hier ga ik helemaal op los. Helemaal, helemaal woud. Echt gek. Ja. ja. je staat nu helemaal uit je ja. dak. Hoe, hoe, hoe, hoe, ja. hoe moet ik nu voor me zien? Hoe sta je daar? Ja, ik ben eigenlijk... Ik, ik sta niet om mijn bank te springen. Het is geen grap. Je kan, je kan ja. niet komen kijken. Ik sta op mijn ja. op te springen. Ik vind het echt groot, ja. Hey, voor dit, de mensen... Uh, de mensen. Ja, Teddy rugspin, hè? ja. Man, het is echt cool. Als het op Nederlands radio is, dat is een goed feit voor de, voor de, voor de cultstatus van Radio 1 en, en BNN. Waar, waar, uh, waar ging Teddy Ruxpin ook alweer over? Ja, ik begrijp het zelf ook niet helemaal meer. Maar ik uh, weet in ieder geval dat het. Uh, uh, Teddy Ruxpin is een, uh, een jonge injob. En uh, zijn vader is ooit verdwenen. En hij is, uh, hij is uh, in een groot luchtschip uh, op zoek naar een schat. Hmm. En hij heeft hij een vriend en die heet Grubby. En uh, Newton Gimmick, dat is ook een vriend daar met z'n drieën. En uh, ze hebben vijanden. En ze hebben, ze hebben, er zijn allerlei hele spannende avonturen rond, rond hun uh, luchtschip gaande. Het, He het is gewoon een uh, avonturen-tekenfilm. Maar Jonathan, even. En, dit, uh, is, dit is niet uit Qatar natuurlijk. <laughs> nee, dit is, dit is helemaal niks. Nee, dit is, dit is een, uh, volgens mij een Amerikaanse productie. En. Uh, ik keek dit vroeger toen ik jong was en ik, ik, ik er helemaal op weg. En uh, maar toen heb ik een beetje te lopen kijken van wat is hier nou... Ja, want, uh, kennen, ze dit, kennen ze dit in Qatar, denk je? Teddy Ruxpin? Mm. Ah, nee, nee, nee, nee. nee. nee waarom dat, niet? Dat het niet meegekregen. Heel veel mag hier ook niet. En uh, ja, dus de, de, eigenlijk dat je in Nederland mag alles wel tenzij het niet mag. En hier mag volgens mij alles niet tenzij het wel... Uh, kan Zoals typisch Disney. Ja, daar dat kan, dat kan bijna niks uh, fout aan zijn. Dus dat mag dan weer wel. Wat, wat zei je wat wel? Mag? Disney? Ja, Disney filmpjes. Dat zijn echt van die, van die, zeg maar, van die uh, standaard goedgekeurd tekenfilms. Ja, ja. Waar je uh, uh, elk kind uh, vrolijk naar kan kijken. Maar Teddy dus Ruxpin toch ook? Ja. Teddy Ruxpin kan toch ook, toch ook wel bij jullie of niet? Ja, dat weet ik, dat weet ik niet. <laughs> Geen idee. Ja. Nee, ik zie het hier niet, helaas. Maar zijn er eigenlijk uh, cartoons die in Qatar gemaakt zijn? Nou, ik, ik, uh, ik zie ze niet. Ik, je ziet wel... Uh, nou, bijvoorbeeld... Ik, ik heb er gewoon echt geen één gezien. En uh, ik kijk wel al wat tv, maar ik zie, er, ik zie er gewoon niet. En ja, als ze er, er zijn, dan zijn het gewoon westerse tekenfilms... die dan nagesynchroniseerd zijn. En in ons plan, dan zijn het Arabisch sprekende Arabisch sprekende Donald Duck, weet je? Dat, dat zie je wel. <laughs> hoe, hoe klinkt een Arabisch sprekende Donald Duck? Want hij... Uh... Nee, hij heeft altijd zo'n jel, toch, niet, die Donald Duck? Wat zeg je? Ja, hij heeft zo'n hele rare stem, die Donald Duck, toch, in het Amerikaans? Ja, het is een hele gekke Donald Duck. Sowieso is het, Donald Duck is een heel gek beest. Maar een spreken in Donald Duck, daar had je nog wel even, even lijf van. Ja. ja. Hé, hey, maar al die experts die daar zitten, die hebben allemaal kinderen. Maar wat kijken die dan? Alleen maar die in uh, de naar gesynchroniseerde Donald Ducks. Ja, en die downloaden al die... Uh al die hippe, hippe filmpjes, uh, die digitale Disneyfilms, uh, uh, Indespicable Me en zo, je, maar dat komt allemaal uh, via, de, via het internet, via de digitale kabel deze kant op. Ja. ja. Hey, en uh, jij zei wel uh, eerder tegen mij, er zijn geen, uh, dus er worden geen, worden geen tekenfilms gemaakt, maar wel stripverhalen, toch? Ja, er worden heel veel. Ja, er worden wel uh, icoon, ja, gewoon strips. En dat zijn vaak kritische strips, weet je, voor in de krant of uh, voor op internet. Dus het is wel een, een, een, een uh, ja, zoals in, zoals in de krant ook, uh, stripjes. En uh, die, zijn, die zijn kritisch. Uh, uh, ja, zoals, uh, ja. Om, om, om kritiek te leveren op uh, de wereldbeelden of op uh, wat Amerika weer doet. Of weet je, dus, ja, dat is een uitlaatklet. Ja, ja. ja. oké. Okay, dus ze hebben eigenlijk maar één doel, die strips. Dus commentaar leveren. Maar er zijn geen... Cartoons in Qatar, helaas. Ik had graag een, een, een, een cartoon daarvan. Uh. Ja, ik heb, ik heb er één. Er is een, uh, een uh, icoon van de, de Consumentenprotectieorganisatie. En dat is, een, uh, dat is een getekende Arabier met een, met een witte jurk aan, zoals wij dat noemen. Wij Nederlanders, maar dat noemen ze eerst dus een soap. Maar dat is een. Uh, ja, die Arabier, dat is een die hele slikke Arabier die, die altijd een uh, grote glimlach uh, heeft. Heel cool bijloot. Dus uh, Het is in ieder geval het getekende uh, zelfbeeld van de, van de Qatari-Arabier. En die zie je hier wel op, op de, de billboards langs de weg. En die waarschuwt je dat je niet te hard moet rijden en dat je veilig uh, in de auto moet zitten. En hoe heet die? Ja. Dat weet ik niet. Dat <laughs> dat ik ook niet. <laughs> Goed. Nee, ik nou, niet. Um, mocht je ooit in Qatar zijn, uh, het billboard langs de weg staat. Jonathan Huls in Qatar. Tot zometeen. Ga ik nu naar Raymond Kranenburg. Die uh, woont samen met zijn vrouw in Arroyo Grande in Californië. Hij heeft daar een softwarebedrijf. Hey, um, <coughs> Raymond, jullie zijn de uitvinder van, van de cartoons. Amerikanen, denk ik, toch? Um, ja, nee, goed. Uh, ik heb een beetje onderzoek gedaan. En, uh, er zijn ook cartoons vanuit, uh, in het oude China. Maar uh, ik moet wel zeggen dat... Um, in het begin van de 20e eeuw, dat toch wel de cartoonindustrie hier uh, ja, de grootste ontwikkeling heeft gemaakt, ...dan waar dan ook uh, ter wereld natuurlijk. Ja, en waar begon dat mee? Um, nou, de eerste geanimeerde film uh, is uit 1908. En het is wel grappig om te zien dat de, de eerste geanimeerde films hier in Amerika gemaakt werden door uh, Fransen die werkten in, uh, in de laboratoria van, uh, van Lumière, waar de film dus zeg maar uitgevonden is. Hm. Um, en daarna, in de jaren 20 en 30, is de, de Golden uh, Age of Animation uh, begonnen: uh, toen uh, Walt Disney um, een failliete uh, studio opkocht en daar uh, tekenfilms van begon te maken. We hebben een uh, fragmentje van een van de eerste afleveringen met uh, Mickey Mouse. Oh cool. Nou, dit is uh, jaren 20, jaren 30. Dat hoor je wel, uh, Raymond. Uh, ja, het is uh, nog steeds een stomme film natuurlijk. En animaties waren toen ook veel populairder dan, uh, dan, dan de gewone film. Uh, om, omdat het gewoon veel makkelijker hem te maken was. Ja, ja. Hey, uh, hey, in Nederland had je in de jaren negentig, toen ik zeg maar jong was... had je file achterwerk en je had Telekids En dat zat helemaal vol met tekenfilms. Iedereen keek daarnaar. Wat, wat, wat, wat, wat was er bij jullie in die tijd? Um, nou, in de jaren 70 en 80 had je heel veel uh, van, die, uh, van dat soort shows als, als telekids. Een overkoepelende show, waarin uh, zeg maar gasten en uh, presentatoren... of mensen die verkleed waren in een kostuum of zo, een mm -hmm. um, show presenteerden en dan zelf ook uh, kleine skits deden... of wat toneelstukjes muziek... Uh, en, en daaromheen dan uh, tekenfilms... met uh, dingen als uh, George of the Jungle... of uh, Roger Ramjet... en The Monkeys en Scooby-Doo... en dat soort dingetjes allemaal. En dat... Maar dat is... Ja, uh... uh, yeah, sorry? Ja, dat, uh, ja je zei, dat was in de jaren 70, 80... en, daar, en uh, is ja. dat er nu nog steeds? Nou, want in de jaren 90 is dat dus heel erg veranderd... omdat toen uh, de kabelnetwerken... Uh, de kabeltelevisie kwam heel erg op... En toen kreeg je dus van dat soort uh, stations zoals Nickelodeon en Disney Channel. En was er dus niet echt meer uh, vraag naar van dat soort zaterdagmorgen shows. Dus ze zijn er nog wel. Ik heb uh, vanochtend ook nog even speciaal gekeken. Uh, maar het zijn niet meer van die hele grote kindervariété shows. Uh, het zijn gewoon een soortje tekenfilms achter elkaar. En ja, het stelt eigenlijk weinig voor uh, meer tegenwoordig. En, en wat je dan nu hebt gezien, dat is dan bijvoorbeeld op Nickelodeon en Disney Channel? Nee, nee, nee. Wat ik nu gezien heb is wel vanochtend op uh, NBC en uh, of was de andere op, op CBS iets. En dan op ABC bijvoorbeeld hadden ze kindergeschiedenis uh, en kindercheologie, wat meer educatieve programma's. Maar ja, niet echt meer zo'n grote kindervarietes show. Oh ja. hey, wat zijn bij jullie de echte, echte klassiekers qua tekenfilms? Ja, natuurlijk dingen als uh, Bugs Bunny en Tom Jerry en Scooby-Doo en de Flintstones. Uh, dat zijn toch ja. wel uh, de traditionele. En natuurlijk al de Disney films, maar dat zijn ja, wat langere films. De anderhalf uur, de grotere animatiefilms. En, en ja, die hebben tegenwoordig ook uh, natuurlijk een eigen Oscar. Ja, ja uh, de, uh, morgen natuurlijk uh, de uitreiking daarvan. Wat, zijn, die die, die ja, ja. Oscar voor animatiefilms, zijn die dan net zo belangrijk als uh, zeg maar de, de, de serieuze categorieën voor de echte films? Oh ja, absoluut. Uh, tegenwoordig er is maar één categorie voor best animated uh, feature. Er zijn wel wat kleinere short animated en dat soort dingetjes. Maar één categorie voor best animated. En ja, het is, het is wel heel belangrijk. Bijna elke celebrity hier zo wil wel zijn stem lenen aan, uh, aan tekenfilms tegenwoordig. Dus het heeft wel power. En als je kijkt naar Toy Story 3, die heeft 1 miljard dollar opgebracht. Dat is toch best een hoop geld. Wie uh, zijn er eigenlijk in de run voor beste geanimeerde film? Uh, The Cruise. Uh, The Stickable Me 2, uh, oh. Ernst, and Celeste, uh, Ernst and Celestine, uh, Frozen en The Wind Rises. Dat is een van de Japanse films. En, en wat is jouw persoon wie moet er volgens jou winnen? Um, volgens mij The Wind Rises, maar Frozen is een Disney film. En het is de eerste Disney film die echt kans maakt op een, uh, op een animated, uh, best animated feature Oscar. En ze hebben er ook zoveel geld tegenaan gegooid. Reclame technisch uh, en met mensen. Ja omkopen, uh -huh. uh, dat waarschijnlijk, Frozen gaat waarschijnlijk wel winnen, maar die Japanse film had eigenlijk moeten winnen, die is veel beter. En wat, ik me nog, wat ik me afvroeg, um, wij kennen hier heel veel Amerikaanse tekenfilms, uh, Bugs Bunny en alles wat je noemt, dat kennen wij, kennen wij hier ook. Hebben, hebben jullie ook um, buitenlandse cartoons, zeg maar, want wij hebben hier ook altijd cartoons gehad, uh, zoals, zoals Pingu en uh, Purno de Purno, wat volgens mij dan weer uit Scandinavië en zo kwam, of uit het Oost, Oostblok. Hebben jullie dat ook, of uh -huh. hebben jullie geen buitenlandse cartoons? Heel weinig. Er zijn wel wat. Ik, ik heb wel ooit eens keer in Niels Horgerson uh, zien langskomen, bijvoorbeeld. Dat is ook Scandinavië, maar, hè, volgens over, mij. Ja, ja, absoluut. Maar over het algemeen is het, uh, is het toch echt Amerikaans. En uh, je, je hebt hier twee categorieën. Je hebt natuurlijk de, de echte kinderanimaties. En dan heb je ook de animaties voor volwassenen. Wat begint met dingen als The Simpsons en Family Guy en American Dad. Maar wat nog veel verder gaat. Uh, we hebben hier een heel station, uh, Adult Swim. Of tenminste, het is s'nachts na Cartoon Network. Adult Swim? Adult Swim, ja. En dat is wel heel erg veel voor volwassenen. Daar zitten ja. dingen als Claymation bij en ook uh, tekenfilms. Maar dat wil je echt ja, je, je tienjarige of je twaalfjarige kind niet laten zien. Dat is gewoon volwassenen tekenfilms. Want uh, Claymation, wat uh, krijgen we dan te zien? Um, nou, het is gewoon heel grof. Ik wil, ik, kijk, het is natuurlijk geen porno, maar... Ja, er worden redelijk veel uh, seksuele innuendo's gemaakt. En uh, veel geweld en dat soort dingen. Dus ja, het is niet echt iets voor kinderen. Maar zijn die populair dan, die, uh, die adult tekenfilms? Um, ja, absoluut. Um, veel onder um, mensen... Kijk, het, het is natuurlijk heel erg opgekomen in de tijd dat, dat ik jonger was. Uh, zeg maar jaren negentig. En het zijn dus mensen van mijn leeftijd en jonger. Ik bedoel, je zal mensen ouder dan ik, vijftig uh, of zestig, dat niet zozeer de, zien kijken. Maar alle dertigers en veertigers... Ja, en en, uh, wel wel veertigers. een beetje stiekem toch, ja. Raymond? Toch wel een beetje stiekem. Wat zeg je? Toch wel een beetje stiekem. Als je vrouw slaapt naar de huiskamer... Oh, ik kijk het absoluut wel. En mevrouw die heeft er ook echt een scheidhekel aan, maar uh, nou, ja. ik kijk dat soort dingen echt wel. <laughs> Heb je eigenlijk ook een beetje maatschappelijk verantwoorde of educatieve tekenfilms in de VS? Um, Disney is natuurlijk ja, wel een beetje met een boodschap altijd, maar wel heel dun. Ja, nee, het is, het is meestal wel heel dun. Er zijn wel dingen, als je doorgaat de Explore example, bijvoorbeeld... Die, dat, dat is wel met veel geologie en aardrijkskunde... en daar leer je dan nog wel wat van. Vooral de, de tekenfilms voor de wat jongere kinderen... die zijn wel wat educatief. En vroeger, dat is ook wel grappig om te vertellen... Uh, in die variët-shows had je ook tussen de tekenfilms... en mijn vrouw noemde het zoiets als... Jullie hadden Lucky de Leel en wij hadden The Bill on the Hill. En dat was dan de zeg de... maar een, een uit, uitleg over een wet. Uh, die dan een, wat is het dan? Een voorstel voor een wet die een wet zou worden. En, en dan leer je kinderen dus uh, met tekenfilms hoe het, hoe het gaat in de wereld. The Bill on the Hill, die gaan we opzoeken op uh, YouTube. Raymond Kranenburg, spreekt zo meteen met je verder... en dan gaan we het hebben over werkloosheid. Ja, is goed. Maar eerst, maar eerst een plaatje van Juan Luis Guerra...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 quiera ser een pe Juan Luis Guerra en uh, Borbujos de Amor. Uit de Dominicaanse Republiek komt-ie. Radio. Radio 1. Thijs Mouderink. BNN. De wereld van BNN. En we gaan uh, luisteren naar Hans Teeuwer. Ja, staat s ochtends voorop... om broodjes te bakken voor de mensen. <lacht> de slager op zijn beurt... maakt lekkere stukjes vlees zodat wij de avonds lekker stukjes vlees gaan eten... ...als mede de jus, weer eruit gewonnen wordt. De tuinman werkt op moestenwijze in de tuin... ...ten einde deze een wilde aanzien te verschaffen. Zo dragen ze alle hun steentje bij aan onze maatschappij. Maar, jongens en meisjes... ...er zijn ook mensen... Die de hele dag maar een beetje in hun bed blijven liggen stinken. En het liefste, de kantjes dan vanaf Behalve natuurlijk als er zijn feestje gehouden wordt hè, met gratis drank. Want dan rennen zij plotseling om het hartst. Om zo snel mogelijk van het geld van de werkman te kunnen profkeren. Deze mensen hebben een slap en leugenachtig karakter. Vaak ook zijn zij niet gespeend van een zeer negatieve uitstraling als mede een ongewassen uiterlijk. <lacht> Over het geheel genomen maken zij dus een muffe en onhygiënische indruk. <lacht> Deze mensen noemen wij... Dat werkloos. Ja, en daar gaan we het over hebben. Want ik hoorde deze week dat de werkloosheid wat minder hard aan het stijgen is dan verwacht. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het in het buitenland gaat als je je baan verliest. En uh, of daar veel werkloosheid is. Uh, Bertus Bouwman, die uh, zit uh, in Berlijn. Uh, heb, heb jij nog voldoende werk als uh, journalist op het moment? Jawel, ja, ik ben hartstikke druk. Dus ik heb niks te klagen. Ja, want bij jullie daalt de werkloosheid keihard, hè? Is dat, is dat in alle sectoren evenveel? Echt, uh, het gaat echt beter dan ooit. Uh, sowieso zijn alle economische cijfers in Duitsland echt al uh, oh, oh, een aantal jaar supergoed. En dat is eigenlijk best wel uh, bijzonder, want het, uh, dat was heel lang eigenlijk helemaal niet zo. Ja, maar, want ze zijn zelfs bang dat er in bepaalde sectoren gewoon mensen tekort gaan komen, toch? Ja. Welke, ja maar, welk, waar is dat? Welke ja. sectoren zijn dat? Nou, Duitsers zijn natuurlijk sowieso altijd heel snel in paniek. Het is echt een paniekvolk. Dus uh, die zijn uh, al heel erg bezig met over tien jaar. Uh, met name de, de, in de verzorging komen, denken ze mensen te tekort te komen. Dus in de, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. Maar nu ook, en dat komt een beetje door een nieuwe wet. Bij de Peuken spielzalen, uh, de blijven. Daar, uh, daar is een wet gekomen dat elk kind recht heeft op een plekje daar. En dus hebben ze heel veel leiders nodig. En ja, dat komt eigenlijk mooi uit voor de Nederlanders die aan de grens wonen. Want in Nederland zijn juist heel veel weer op straat gekomen. Dus uh, als ze een beetje Duits kunnen, dan uh, moeten ze zo over de grens gaan kijken. Maar ja, dus zo vangen ze dat op. Uit, uit Nederland uh, mensen weghalen. Z uh, ja, ja, dat. Maar ook uit Polen of uh, zelfs helemaal uit uh, Azië halen ze ook mensen en zijn er, zijn er nog meer sectoren dan waarbij zeg maar, echt mensen uit het buitenland gehaald moeten worden om, de, om de, de gaten op te vullen, de vacatures op te vullen? Nou ja, je ziet natuurlijk nu heel veel uit Zuid-Europa, dus heel veel mensen komen, dus uit Spanje, Italië. Um, ik hoor bijna op elke straat ook hoor ik wel Spaans of Italiaans of Grieks. Nou, gezellig. Um, en en uh, vaak heel erg hoogopgeleide mensen ook, hè, die, die daar helemaal geen werk kunnen krijgen. Uh, dus eigenlijk zie je hier een complete generatie rondlopen... die in, uh, in Spanje of in Griekenland uh, geen baan kon krijgen. En die komen allemaal naar jullie. Hey, ik, ik hoorde ja. ook dat vrouwen eerder een baan krijgen dan mannen in Duitsland. Klopt dat? Nou, um, nee, dat moet ik iets anders zeggen. Um, je, je ziet nu dat er steeds meer mensen in Duitsland aan het werk gaan. En vooral vrouwen die uh, tot nu toe dan bleven, die gaan nu aan het werk. Eén, omdat er dus een betere kinderenopvang is... En ook omdat ze wat meer beter geëmancipeerd raken. Dat het meer geaccepteerd is om te gaan werken. Ja. Dus ja, dan gaan vooral vrouwen ook wat meer aan het werken. En de alle dus die binnenkomen. En wat je dan ziet zijn de wat de lange werklozen. Die komen er eigenlijk niet meer tussen. Omdat ze gewoon geen goede opleiding hebben. Eigenlijk zo ver van de arbeidsmarkt zijn nou ja, die, die zijn eigenlijk werkloos voor het leven. Ja. Zijn er nog meer, dus je zegt mensen die inderdaad al heel lang werkloos zijn... of lage opleiding hebben, die komen moeilijk aan de bak. Zijn er nog ja. meer groepen die, uh, die, het, die, het minst, die echt kleine kansen hebben om weer aan het werk te komen? Nou, van oud is dat natuurlijk gewoon Oost-Duitsland. Daar, daar is werkloosheid gewoon een stukje hoger dan in, uh, in West-Duitsland. En ik, ik zie het al gewoon hier in Berlijn. Als je in Oost-Berlijn komt, daar zijn gewoon veel meer werklozen. En die hebben er eigenlijk ook een soort, wij noemen dat uh, hier beroepswerklozen, die weten echt alle regeltjes precies, zodat ze overal een beetje geld kunnen krijgen om toch een beetje te overleven. Want van heel veel geld kunnen, uh, krijgen ze niet om rond te komen. Nee, want stel je wordt werkloos, heb je dan, uh, krijg je een uitkering dan? Ja, je krijgt wel een uitkering, de harde maar dat is echt heel sober hoor. Dus heel uh, veel mensen die proberen op allerlei manieren toch nog geld te, te verdienen. Wat heel zielig is, dat vind ik altijd het zijn de oudere mensen uit de DDR, die hebben niet uh, echt uh, pensioen kunnen opbouwen. En uh, ja, die hebben gewoon een enorm pensioensgat. En uh, die, die moeten echt van alles doen om toch nog een beetje rond te kunnen komen. Dus je ziet gewoon heel vaak uh, oude omaatjes van uh, 70, 80 soms nog ouder, die je een in te graaien of ja. uh, statiekapsflessen verzamelen om toch een beetje uh, elke dag... Uh, nog wat bij elkaar te scharrelen. Dat is zielig. Moeten ze mokken gaan verkopen... van de Sand Mansion? Ja, ja precies. Ik nou, ja, heb er ook een naam voor... voor die mensen, want sommige zijn echt... Een goed, Ze hebben kannetjes, die zijn helemaal... erop uh, ingesteld. En daar staat je geld, dat heet die Pfand. En dat noemen ze dan de... Pfandpiraten. Dat, uh, dat, dat zijn die mensen... die overal vlucht aan het verzamelen zijn. Bertus Bouwman, dankjewel... voor je verhaal. En uh, tot snel weer. Oké, okay, toch wel. Ik ga namelijk door naar uh, Marika Koets. Uh, jij bent zelf een tijd werkloos geweest in Australië. Hoe heb je dat uh, ja. daar ervaren? Nou, bijzonder frustrerend, maar... <laughs> ja, dat kan me voorstellen. Um, maar e extra ja, frustrerend omdat je in, in Australië zat? Nee, nee. Ja, nee nou, ja en nee. Frustrerend omdat, ik, uh, omdat het voor mij lastig was om aan werk te komen. Omdat ik... Um, um, nog weinig australië ervaring had en, geen, en niet Australisch ben. Dus dat was voor mij frustrerend. Um, en ja, qua, qua geld, um, daar hadden wij natuurlijk van vooral voor gespaard. Mm -hmm. Want wij hadden wel een beetje verwacht dat we niet direct werk zouden hebben. Dus uh, ja, jammer dat, dat daar het spaargeld op moet gaan. Maar ja, zo so be it, zeg maar. Dat, dat is de stap die wij hadden genomen om naar Australië te gaan. Ja, want je kon geen uh, uitkering aanvragen meteen. Nee, nee. Ik, dat, uh, ik, ik ben wel permanent resident. Dus uh, in principe zou ik daar wel recht op hebben. Maar dat is pas na twee jaar. Dus je moet hier eerst twee jaar gewoond hebben. Echt twee jaar permanent resident zijn geweest. En dan pas uh, heb je recht op een, uh, een, een werkloosheidsuitkering. Ja, dus als je nu weer werkloos zou worden, dan is de situatie wat anders? Nee, want ik zit er nog niet een jaar. Ik zit er net een jaar. Dus ik... Uh, nee, nog steeds niet... Dan uh, is het nog steeds. En ik bedoel, Nick had het eventueel kunnen aanvragen. Ik weet niet of dat uh, ja, man. Of wat, wat de regels daarvan zouden zijn. Maar um, ja, tegen de tijd dat je door de hele malle molen heen bent, um, heb je waarschijnlijk al wat. En um, we hadden waarschijnlijk ook gewoon te veel geld ervoor. Dat er wel wordt gekeken naar wat je um, aan spaargeld hebt, aan huis en dergelijke. Ja. Ik ga zo meteen uh, nog even aan, aan jou vragen. Die hele, uh, wat die hele malle molen is om een, uh, om een uitkering. Uh, aan te vragen, want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Maar ik vroeg me eerst nog even af, hoe, hoe zit het überhaupt... met de werkloosheid in Australië? Uh, nou, dit, er was een uh, beetje paniekbericht... Uh, een paar weken terug... dat het naar 6 is gegaan. Um, wat in vergelijking met Nederland... natuurlijk dan nog wel meevalt. Ja, maar ja. in Australië... Um, is het wel... Um, het gemiddelde over de afgelopen jaren... Um, daarbij was het hoogte ook... 6,8. Nou ja, daar zitten we dan nu dus weer tegenaan... Uh, dus ja, de werkloosheid is gestegen. En mensen zijn er natuurlijk een beetje van... Uh, die, die, die, die, ja, die zijn natuurlijk niet blij mee. En um, het grappige was dat... Uh, ik las een ander artikel en die zei, uh, over... Um, van uh, um, News.com, DDU En um, daar zei ze... De yeah, true employment, dus het echte werkloosheidscijfer... is eigenlijk 13% als je kijkt naar mensen... die eigenlijk langer zouden werken... of meer zouden willen werken of een uh, dergelijke... Dus, zij zeggen, ja, eigenlijk zit het op 13 procent. Maar ja. goed... Um, ja, dat is hoe je het berekent. Dan uh, zitten doel. wij misschien ook op, op 15 procent. Nou ja, precies. <laughs> precies. Dus um, het werkloosheidscijfer is 6 procent. Nou ja, en dat was... Nou, daar kwamen ze mee twee weken geleden. En de afgelopen week kwam natuurlijk... Krantus uh, met de mededeling dat ze 5000 banen gaan schrappen. Omdat ze het uh, dat, ja, niet meer volhouden. Dat is de luchtvaartmaatschappij, hè? Dus, ja? Um, ja, dat is de, de KLM van Australië. Ja, ja. Die, die, die gaan heel slecht nu. Of ze zijn heel slecht, die gaan niet, niet heel goed. En dat komt omdat ze op de nationale vluchten, zeg maar, ja, een grote concurrent Virgin niet aankunnen. Dat Virgin buitenlandse geldschieters heeft. En Qantas mag dat niet volgens de clausule in, in, in de. waarin toen ze geprivatiseerd zijn, is er gezegd. We uh, laten je dus nu los. Je bent niet meer van de overheid. Maar um, je moet ervoor zorgen dat, uh, dat je altijd Australisch blijft. Dus een geldgieter, een buitenlandse geldgieter is gewoon niet zo makkelijk gevonden. Want die kan ja. niet genoeg aandelen daarin uh, krijgen. Ja, dus klanten zitten een daar, beetje in de klem. Daar zijn uh, veel werkelozen ontstaan. Jij, jij hebt voor ons een, een uh, assessment ingevuld. Hè, om te kijken hoeveel geld je zou krijgen... als je nu weer werkloos zou worden. Wat, ja, nou, wat, in, wat is daaruit gekomen? Dus, um, wat, wat zeg je? Wat is er uitgekomen? Nou, in principe dus, uh, zou ik dus zelf niks krijgen. Maar uh, Nick zou dan... Um, dan moet ik het even goed zeggen, hoor. Um, ja, want anders wordt Nick dus... boos. Ja. <laughs> um, oh, God, ik zit nou weer op de verkeerde pagina. Ik geloof dat het 500, uh, 550 dollar was per twee weken. Nou, dat is, uh, dat is, dat is volgens mij best oké. Okay? Nou, dat valt uh, op zich. Nou, dat is inderdaad wel oké. Okay. Waar het niet als wij. Ik moet dus zeggen, maar buiten Sydney zou dat nog wel te doen zijn. Maar ja, als okay. je bedenkt dat onze huur per week 575 is. Dat is dan wat lastig. Dat valt niet werkloos dat worden, dus niet worden, niet worden Marike Koets. In, nee, nee, in de wij hebben we hebben genoeg voor gespaard. Dus dat scheelt. <laughs> Alright. Dankjewel en uh, tot snel weer. Ik ga naar Jonathan Huls ja. in uh, Qatar. Hij is uh, momenteel uh, agent bij een klein maritiem uh, bedrijf. Hey, hoe is het qua werkloosheid in uh, Qatar, Jonathan? Ja, we zitten op uh, 0,5% werkloosheid. Dat is extreem uh, laag. Hoe, hoe ja, komt dat? Uh, ja, dat komt omdat je, je werk is hier uh, je bestaansrecht. Dus als je hier geen werk meer hebt of wordt ontslagen... dan moet je, ja, dan moet je visum eigenlijk uh, gecanceld. En dan moet je dus op de duur terug naar huis... Dan moet je eigenlijk gewoon meteen weg. Dus, en, en, en, maar dan moet je heel snel naar ander werk zoeken dan. Ja. Die, die en, tijd krijg je en, wel? Of? Ja, die krijg je wel. Maar dat, daar moet je werkgever, je, je huidige werkgever, ook, het ook mee eens zijn. Dus die kan bezwaar uh, aantekenen. Ook nadat je bent ontslagen nog? Ja. En waarom is dat? Ja, dat weet ik. Ik, ik denk dat, het, uh, dat mensen liever niet hebben dat iedereen uh, een beetje gaat jobhoppen. Of is dat, uh, dat je bedrijfsgeheim of zo? Want dat is in Nederland ook wel eens, dat je dan moet tekenen dat je niet bij een soortgelijk bedrijf uh, weer meteen gaat werken. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Uh. Heb, je, heb je mensen in je omgeving die werkloos zijn geraakt? Ja, jawel. Er zijn mensen die het op de duur gewoon al gezien hebben en die dan iets nieuws willen. En. Uh, ja, die gaan het doorzoeken. En die moeten dan echt even onderhandelen van... kan ik wel weg bij deze werkgever? En, uh, en die zoeken nu niet. Het uh, nou ja, is niet makkelijk hier, want ja, alles zit aan je baan gekoppeld. Je, je rijbewijs, je, je visum, je bankrekening. Het zit allemaal... Je, je werkgever heeft er best wel veel uh, zicht op en controle over. Ja, ja maar wat hoeveel, hoe, hoeveel procent van alle inwoners van Qatar... zijn experts eigenlijk, die daar alleen voor het werk wonen? Heel veel, volgens mij. Wat zeg je? Hoe groot deel van de, van de bewoners van Qatar zijn expats? Dus eigenlijk alleen maar... Um, ja, het zijn 2 miljoen inwoners in totaal. En 250.000 zijn uh, lokale bevolking. Dat zijn Qatari. Ja, dus um, 75 procent ja. is... Um, nee, nog meer zelfs. We nou, gaan even niet, uh, niet hard over rekenen. <lacht> maar, maar, maar jij hebt hier nog, als, nog uh, wel baanzekerheid daar? Nou, voorlopig nog wel, want er is hier uh, in de maritieme wereld veel te doen. Er wordt nu uh, nou ja, in ieder geval één hele grote haven gebouwd. Uh, en nog een, uh, de, de één haven voor vracht, één haven voor, voor pleziervaart. Dus ik, ik hoop dat ik mag blijven werken. Ja. Nou, laten we dat uh, voor je hopen, Jonathan. Jonathan, en, uh, ja? Ja, wat wel goed is om, om, uh, voor Qatar, is dat ze natuurlijk dat WK-bit hebben gewonnen. Uh, Qatar 2022 mm -hmm. en uh, daar, daardoor is er nu een echte piek ontstaan in de werkdruk uh, dus naar, wat er in de krant stond is dat de salaris is om gegaan, dus ik blijf nog eventjes uh, zitten denk ik. <laughs> goed, heel goed Jonathan Huls in Qatar, dankjewel en tot snel weer Hi. ga ik uh, naar uh, Raymond Kranenburg die Hi. zit in de Arroyo Grande nog steeds in Amerika, en bij jullie is de werkloosheid met een aantal procenten gedaald, hè? Hoe, is dat, hoe komt dat? Um, ja, op dit moment is het 6,6 uh, procent. En het was, uh, twee jaar geleden heeft het nog uh, 8,3 gestaan. Mm -hmm. uh, dus het is flink gekelderd in de laatste uh, twee jaar. En vooral de laatste half jaar. En uh, er zijn verschillende redenen. Um, natuurlijk is, is de economie flink aangetrokken hier in de VS. Dus er worden echt wel veel banen uh, uh, bijgeschreven. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen die ja, of geen uitkering meer krijgen... of gewoon het uh, niet meer zien zetten en zich dus gewoon uit laten schrijven als werkloos. En ja, dan werden ze dus ook niet werkloos. Ja, dus, uh, want daardoor vertrouw je die cijfers eigenlijk niet helemaal. Um, ja, het hangt ervan af welk kant je bekijkt. Als je een democraat bent, dan zeg je, oh kijk, is dat goed? <laughs> en als je een republikein zegt, dan zeg je, oh, er zitten verborgen nummers in. Ja, dan ja. Dan ja. En, wat, wat gebeurt er uh, in Amerika als je werkloos wordt? Um, nou, je kan dus uh, um, um, een uitkering krijgen, maar dat is maar voor zes maanden. En je krijgt iets van 40 tot 50 procent van je laatst verdiende loon. Dus dat is niet echt, uh, niet echt een vetpot. pot. En dan kun je nog één keer een verlenging voor krijgen uh, voor zes maanden. En ja, dus na een jaar is het, uh, is het afgelopen en dan ga je dus gewoon een sociale dienst in. Mm. En wie, wie zijn de grootste groep werklozen eigenlijk? Um, de economie heeft wel het hardste geraakt in, in, de, wat, in de wat hogere segmenten. Um, en, en nu het weer aantrekt, dat is ook wel grappig. En dat is, nou, dat is een van de problemen die mensen aan, aan kaarten, is dat de meeste banen die gecreëerd worden weer in de lage economische klasse zijn, zoals in restaurants en een beetje minimum, uh, minimumloonverhoudingen. Uh, dus ja, dus, het is, goed. dus eigenlijk het middensegment nu wat het grootste kans heeft op, op ontslag. Um, ja, ja nou, nu tegenwoordig valt het wel mee, omdat we natuurlijk flink aan het aantrekken zijn. En, en ik zie het bij mij op mijn bedrijf ook. We zijn in twee jaar zijn we iets van. Uh, het is 75% gegroeid. Uh, en dat zie je bij een hoop kleine bedrijven wel. Dus het, nu valt het wel mee, maar de hoogst betaalde banen zijn in het middensegment. En daar zijn wel de grootste klappen gevallen. Ja, ja. Heb je nou ook nog wel eens mensen uh, in deze tijden die, uh, die vrijwillig ontslag nemen? Uh, niet veel. Uh, in Amerika zijn, hele, zijn een hele hoop dingen duur. Uh, klein voorbeeldje: uh, bijna iedereen die niet um, in een relatie zit of zo, die heeft een roommate. Uh, om, om gewoon maar de, de huur te kunnen betalen van het huis. De, en een hoop mensen, een hoop huishoudens hebben gewoon wel echt wel twee of drie inkomens nodig om, uh, om rond te kunnen komen. Dus niet echt veel mensen die zeggen, nou laat ik ze vrijwillig, ja, ja, ja. Uh, ja. vrijwillig ontslag nemen. Ja. En uh, nog even heel kort uh, als laatste vraag. In, in Californië hebben jullie een at-will work state. Wat houdt dat precies in? Mm -hmm. um, ja, er zijn een aantal staten waar dat waar zo is. En wat dat betekent is dat er zonder enige reden van opgaaf de de, de werkbetrekking uh, zeg maar, beëindigd kan worden, van beide kanten. Dus als mijn baas uh, s ochtends opstaat en hij voelt zich niet lekker, dan kan hij me dus in principe zonder reden van opgaan gewoon uh, buiten de deur zetten. En, en dat... ik kan ook gewoon weglopen als ik dat wil, zonder uh, enige uh, ja, reden. En dat is altijd al geweest? En dat is altijd al geweest. Ja, toen ik deze baan kreeg, je hebt een, uh, vroeger ik een contract. Had ik zoiets van, uh, wat moet ik tekenen? Hij zei, nee, nee, nee, dat hoeft niet. Uh, hier is een papiertje waarop staat hoe laat je er moet zijn en uh, dat is het eigenlijk. Vrijheid, ja, blijheid. De, uh, Vrijheid blij. Nou, dat lijkt me spannend. Ja. Raymond Kranenburg in Amerika. dankjewel. Ik spreek snel. Zometeen na twee uur het laatste deel van De Wereld van BNN. En dan gaan we het hebben. Over post en over complimenten en beledigingen. Maar eerst het nieuws van twee uur. Tot zometeen. De Wereld van BNN. BNN.